Uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Eruit dat de Soedanese president Bashir is vertrokken uit Zuid-Afrika. Het presidentiële toestel is rond het middaguur opgestegen... vanaf een militair vliegveld bij Pretoria. En alles wijst erop dat Bashir aan boord is. Hij heeft dan een gerechtelijke uitspraak... over uitlevering aan het internationaal strafhof in Den Haag niet afgewacht. Dat wil een berecht in verband met de genocide in de regio Darfur.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 De Rabobank heeft de hypotheekrente verhoogd. Voor hypotheken met een looptijd van meer dan zeven jaar moet 0,2% meer worden betaald. En bij hypotheken tot zeven jaar is dat 0,1%. De verhoging is nodig door de stijgende rentes op de kapitaalmarkt vanwege de aantrekkende economie, zegt de Rabobank. Het lichaam dat vorig jaar oktober aanspoelde op een strand op Texel is van een Syrische vluchteling van 22. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. De man had een speciaal zwempak gekocht in Calais en probeerde van Frankrijk naar Engeland te zwemmen. Die poging mislukte en hij spoelde bijna drie weken later aan bij de koog.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 Het weer, geregeld zon, op de meeste plaatsen droogt, wordt 15 graden op de Wadden tot 20 in het zuidoosten. Morgen wordt het 14 tot 18 graden met opnieuw wolkenvelden en zonnige perioden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de rand vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort in beide richtingen bij Muiden 2 tot 3 kilometer. De brug heeft opengestaan.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 Ha, ha, ha, ha! Ik heb mooi dat mond al. Dat waar. Klasse al. Dat mond al. Maar ik ben blij dat je er mee uit bent geschreven, jongen. Ja, ik moet het wel even uitleggen natuurlijk. Anders is het kwetsend. Kijk, ik zit hier vlakbij aan de overkant in het koeras. De schoonouders zijn namelijk vandaag 40 jaar getrouwd. Dus wij mogen leuk met z'n allen in het hotel. We hebben er net het eten op. We mogen vannacht blijven slapen ook. Dat lijkt leuk, maar voor mij is het de kwelling. Want ik ken niet met die mensen. Ik krijg het schompens van ze. <lacht> Ken je dat? Zendwochtig wocht ik van ze. En dan ga ik ze te veel drinken. En dan gaan ze weer tegen mijn aan horen. Dus ik denk, ik moet even wegwezen voordat het weer een puinhoop wordt. Ik zeg: jongens, uh, ik ga maar eens even tanken. Toen dus zeggen ze, maar Benny, dat kan morgen er ook nog. Ze, ja, maar dan is de benzine misschien weer duurder. <lacht> Vandaar dat ik er even tussenuit kom, begrijp je wel? Luister jongen. En mijn zwager Leo, die speelt ook op het monddagel. Van die christelijke liederen. En als ik dan dat ding van jou heb, moet ik weer aan hem denken. En dat is het laatste wat ik wil begrijpen. Even goed, mooi monddagel. Ja, jongens. Ik spijt me wat ik zeg. Ik, ik ken niet met die mensen. Het is mijn eigen schoonfamilie. Maar het is eigenlijk misgegaan vanaf de dag dat ik vaste verkering heb met Trus. Ik ga daar voor het eerst een visite maken. Ik dan, want Trus kon ze al. En ik zeg dag, da. nee. En tegen het rust, wat leuk dat je nog een opa en oma hebt. Jongens, <lacht> en dat is nooit meer goed gekomen. <lacht> nee, die mensen hebben geen humor. Geen menselijke warmte. Nee, wat zijn er van mensen, hoe moet ik het uitleggen? Dat zijn van die mensen die altijd voordringen in de winkels. Keer dat? Die restaurants altijd eten en drank terugsturen. Ken je Die altijd gelijk overal iets onderleggen tegen de kringen. Ken dat? Die als je er één keer als as in hebt, afgetipt, gelijk zo'n asbak gaan legen. Ken je Die in de garage hun wagen nog met een plastic hoes bedekken. Ken je Die volgens mij, als ze met elkaar naar bed gaan, een onderbroek aanhalen. Ken je dat? Ik mag voor jullie hopen, van niet. Nou ja, dat soort mensen begrijpen wel, dat ken ik niet mee. Ik zeg: ook tegen mijn vak: ik zeg, luister trus. Het zijn jouw ouders, het is hun feest, maar hoef ik niet mee. Ze zegt: Ben, je mot. Ik denk maar, zo zonder jullie was ik er niet geweest. Ik zeg, van jou ja, hadden ze niet hoeven trouwen. Dus als ze ben, daar ken ik niet om lachen. Ik zeg, nou, het is ook niet zo sterke grapje. Gewoon oh, een aardigheidje. Ja, je hebt toch een vrouw die wel een kind willen, maar daar geen man bij willen hebben. Eh? Nou, jij eventjes. Eh? <lacht> Voor het leggen van de eerste steen. <lacht> ja, maar zware Harry is daar het <lacht> in. En hij legt ze over. Op. <lacht> Vooral zomers op reis. Ja, en dat noemt hij dan ook zijn baanvakvakantie. <lacht> Nou, wij mochten eruit uitzoeken waar het feest plaats mocht vinden. En mijn vrouw zei, wat dacht je, Ben? In het bos op aan het water? Ik zeg, voor een paar, ma, lijkt mij je beste vlak aan het water. Hè? <lacht> maar dan moet er wel geen hek staan. Toen <lacht> dus zei ze, Ben, denk dan even serieus, na, weet je, dan is moois in de bossen. Ik zeg, in de bos? Ja, laten we zo'n uh, zo burgerloodje nemen van het centrum. Toen <lacht> dus zei ze, maar Benny, dat kennen we toch nooit in met z'n allen? Ik zeg, ja, zo'n burgerloodje. <lacht> Nou, uiteindelijk is het dan het koerhuis geworden, de mooiste trage leger, bij mij hoeft het niet, want ik word in de nodigbeek Maar daar zitten we namens nou de achten. Alleen nog de volwassenen, hè, want de kinderen mag er niet mee. Daar vindt mijn schoonvader te duur en te druk. Nou, wat hebben we daar zitten? Mijn zwager Harry, heb ik die genoemd? Nou, die is getrapt met Susan, mijn schoonzuster, en die zijn nou samen bij zo'n christelijke ziekte. Keer dat? Ze noemen het, ja, dat is de hele dag bekeren geblazen. En ze noemen haar eigen nou ook broeder en zuster. Ja. Maar ik had wel een mooi geitje vanmiddag in het hotel. Ik klop op de deur bij mijn schoonzuster en ze zegt, wie is daar? Ik zeg, uh, hier staat broeder Ben. Ze <tiedert> zeggen, wat is er, broeder Ben? Ik zeg, uh, Susanne. <h removig> ik zeg, Susan, bent u bereid? Ze zegt, het hangt er vanaf tot wat, broeder Ben. Ik zeg, daar kan ik begrip voor opbrengen, Susanne. Maar ik kwam u op heen de berichten, ik ben afgedwaald. Gelijk de deur open, zeg. En ze zegt, trek binnen, broeder Ben. U bent afgedwaald, ik ben zo blij dat u het zelf inziet. En waar bent u vanaf gedwaald? Ik zeg, van de echte dubbele graan, leven. Okay, we gaan er vanavond aan tafel en. Uh, voor het eten, zegt mijn zwager: zullen we even stil zijn? Ik zei, ja, dat is goed. En als het bevalt, halen we het zo. Ja. Wij krijgen daar soep vooraf. En per ongeluk zet ik mijn elleboog op de rand van het bochten. Ja. Dus ik krijg het hele zootje hier zo. Ja. Kun je je eigenlijk dat een beetje voorstellen? Zo warm hebben je het daar maar zelf. Maar nou, ik ga je frisuren. Ik zeg, Oba, <lacht> Oba, kan je even langskomen? <lacht> er zit een ritsflating in mijn <lacht> en Afghanen krijgt een droge broek van de eigenaar. <lacht> van mijn de koor. Mooie broek met een visgaat. Ja, Dank u wel, meneer Koer. Mooie broek. Vooral die vis gaat, komt goed uit. En dan valt het niet zoals ik dadelijk de zalm er ook nog bij flikker. <lacht> A fijn het hoofdgerecht gondor door en we al zingen. Lang zullen ze leven. Jongens, ik was blij dat ik niet onder Ede stond. Ja, dat zou even... Paul van Vliet, we gaan rond de klok van kwart over één... gaan we natuurlijk bellen met Joop van S. Joop gaat ons vast bijpraten door die heus. Het gaat om wat uh, er allemaal in het weekend is gepasseerd. Hallo, hallo volk. Ze was even verdiept. Oh, ze was even, oh ja, eventjes ja. van de wereld was ze. Ja, dat gaan we straks allemaal even vernemen. van uh, Joop, als het goed is. ja. Ik ga hem straks ook bellen. Je gaat hem straks bellen. Nou, ja, gaan eerst uh, nog naar de muziekje luisteren? Ja, we gaan eerst nog even een plaatje doen, dat wil ik zeggen. Maar ja. uh, uh, dan kan jij vast uh, kijken of je Joop uh, kan bereiken, zeg maar. Ja, ik ga mijn best doen. Oké. Okay. Wat zo. We gaan uh, luisteren naar Roger Whittaker. Glück und manche Schicksal, doch du gehst auch morgen mit mir in einen neuen Tag. Stehen. Und manchmal wünsche ich mich so sehr, dass unsere Jarde nicht zu Ende geht und wieder geht ein Tag im Leben von uns zwar. Du weißt, wie sehr selbst mich. Auf dem Abend mit dir freut du hast lang schon graues hart, trotzdem bist du noch so jung, du teilst noch immer jeden Traum mit dir und jeder in hohn. So Viel Druck und mein Cheshire's Zahn Doch du gingst auch prokrink mit mir in einen neuen Tag En soms wens ik me zo dat onze jaren niet to enden. Du schickst Doch du gehst nach Morgen mit mir in deinen neuen Tag So viele Jahre die nie wiederkehren Den die Uhr bleibt nie ja, zijn tournee in Duitsland, in Duitsland. Het was uh, niemand minder dan uh, Roger Whittaker, met zijn donkerbruine stem. Ja, en van uh, Roger Whittaker gaan we naar iemand anders die het afgelopen weekend een ware tournee heeft, uh, heeft doorstaan. Een, heeft hij ook een donkerbruine stem? Of? Nou, als hij wil wel, ja. Ja, ja, ja, ja. Alleen onder de douche, hoor. Alleen onder de douche. Ja. Daar hadden wij al zo'n donkerbruin vermoeden van. Zo is dat. Maar goed. Ja, ja, ja, ja. Welkom, Kijk, Joop ze, Van Nes. In... Ze begint al aardig los te komen, die hè? Nou goed, ja, het is wel druk geweest. Want ik doe, jongens, laat ik Ja toch Ja, volgens mij jonger, jonger, jonger. heb jij van hot naar her gereden en gehoord. Met name zaterdag. Ja, was Laten het toen op zijn drukst. Ja. Ja? ja, wat ja, heb ja, je ja, allemaal ja, ja. gedaan? Wat heb je meegemaakt? Nou, ik ik vrijdagavond ben ik bij de Theo Hilders vismaaltijd geweest. Oh ja, was die was blij. ook lekker. Um, ik laat me vertellen, maar ik weet het ja. niet zeker, want ik moet nog bellen. 235 gasten hebben daar genoten van wow. echt een verschrikkelijke goede kopsoep. Goed ja. gevuld. Ja. Een lekker en groot stuk verse en vers verbakken kabeljauw En dan nog een ijsje toe. Filet. En dan voor 13,50 ja. Waar kan je dat krijgen? Per ja, ja, so, so. Da, dan zijn nee, ze niet voor en... een graatje gegaan in ieder geval, toch? Nee. Nou ja. Ach, dat Juist wel van hun graadje gegaan. Nee, nou, filet zonder graatje. Ja, daarom. Dus dan zijn ze toch van hun graadje afgegaan. Nou ja, goed. Maar het, het, was, het was vol, volle bak. Het zou ja. een sessie beginnen. Ik denk, nou, dan ga ik om uh, kwart voor zes naartoe. Dan ga ik ja. dan met, uh, met de organisatie babbelen. Ja. Uh, dan kon je wel vergeten. Het zat allemaal vol. Een voor zes Ja, wie verwacht ja. dat, hè? Ja, jeetje. Ja, ik het niet leuk. Tevoren. Nou, maar, het maar goed, heel leuk uh, uh, dat er zoveel uh, uh, animo voor is. Ja, zeker. En ik ja. denk dat, uh, ja, of je dat wil, is een tweede, dat uh, organisator Erwin uh, Hilders ja. misschien volgend jaar wel uh, twee sits gaan doen. Ik weet het niet zeker, maar ja. het zou zomaar kunnen. Je, je, man weet het nooit, hè? Weet het nee, nooit. zo is het. Maar goed, als het zo blijft doorgroeien, dan ja. zal je inderdaad iets anders moeten gaan bedenken. Want ja. dan wordt het lastig in één keer. Joke, ik, ik, ik, joke, oh. ik, ik maar even vraag tussendoor, want ik las ook iets over haringhappen. Dat is dus, weer heel wat anders. Dat is volgende week. Ja, dat is dus volgende week. Nee, okay. hey, dat komt nog. Dat wat, wat, wat, wat, kalm zoetje. Ik ben er nog niet. <laughs> dat was de vrijdag. Rustig Je moet rustig, alleen geen tent. Je ja. moet geen tentharingen nemen, die vallen zwaar. Ja, het is man. al een beetje zwaar. <laughs> zwaar op de maag. Maar goed, we maar hebben goed, de vrijdag uh, gehad. Er ja, uh, uh, was uitstekende kwaliteit, uh, goed verzorgd. Uh, ja. De Wurf uh, chauffeerde alles. Leuk. En uh, ja, dat ging uh, echt in een gemoedelijke sfeer. Prima, uh, evenement van uh, Erik Hilbers, ten van is van zijn vader... die daar ja. uh, ooit mee is begonnen, toen hij nog directeur van de VVV was. Ja, mooi hoor. Ja, nou dan gaan we naar de zaterdag. We begonnen uh, ja. eigenlijk al vroeg met uh, Cycling Zandvoort. Cycling Zandvoort is een evenement dat alles met fietsen te maken heeft. Ja. <coughs> Sorry, kriebel in de keel. Ja. En uh, de hoofdmoot van is eigenlijk een 24 uur voor teams over het circuit. Die rijden dan um, uh, persoon voor persoon uh, rondjes over het circuit. Dat doen ze allemaal. Ja, dat, dat kan je zelf indelen. De een doet het een anderhalf uur, de andere doet het een uur. Je moet 24 uur volmaken. Die rondes worden geteld. En dan diegene die de meeste rondes heeft, die heeft gewonnen in diverse categorieën, uiteraard. Okay. Nou, um, er waren 400 inschrijvingen, dat vind ik nogal. Ach, doe even, meen je dat nou? 400? 400 mensen hebben er meegedaan. Daarvan waren vier damesteams. Alleen uit dames. Ja, Ongelooflijk! Geweldig. Tweede van kwamen uit Zandvoort. Dat was ja? dan het, uh, het Stocks Glorious Aid. Uh, uh, dat zijn acht dames die uh, uh, ten nagedachtenis van uh, Robin Keller van stoks uh, gereden hebben. Dat was zelf, uh, altijd een goede wielrenner. Ja. Die hebben gewonnen. Leuk. Met uh, 149 rondes. Mooi. En het tweede team ja. was uh, dat, dat dat tweede werd. Dat was het tweede team van de June bikers. Een Samfoortse groep uh, mensen die uh, op de. de, de, uh, de hoe meer die dingen eigenlijk? Uh, Mountain mountainbikes. Bikes? Ja. Mountainbikes, ja. Uh, rond het circuit trainen en fietsen ja. en dingen organiseren. Die hebben eraan meegedaan. En die werden tweede. Met, met ja, toch nog wel behoorlijk wat rondes minder. Maar toch werden ze tweede. Dus Samfoort 1 en 2. Prachtig! Bij, ja, bij de heren waren diverse teams uit Zandvoort en één team dat sprong er bovenuit. Ja. Dat kan ook eigenlijk ook niet anders, want dat was het team van verstegen wielersport uit de Halverslaaf. Ja. Het team van uh, Mark Rush ja. met zijn met zijn zoons en en aan aan aangetrouwden ja. uh, die die, die reden mee en die hebben eigenlijk in de tour, uh, zo heet dat heren ja. uh, dat die onderde dat onderdeel zijn ze eerste geworden. Um, ik heb Mark afgelopen gesproken, die zouden oorspronkelijk mee gaan doen voor het heer, de herensegment, dus echt alleen maar uh, voor de, de hoogste uh, uh, gradering. En die hebben eigenlijk, uh, omdat zo'n Jasper, dat is een, uh, echt een hele bekende al, nu al, op 17-jarige leeftijd uh, junior, die ons uh, echt de, de hemelfiets, die moest op zondag naar een trainingskamp voor zijn club. Hmm. Die kon dus niet meedoen. En Mark zegt: Nou, ik ben ervan overtuigd dat als hij erbij was geweest. hebben wij de meeste rondes gedraaid. Want nu werden ze eigenlijk in een categorie waar geen prijzen voor was, maar ze werden derde met het aantal rondes van alle categorieën. Ze hebben 217, 215 rondes gereden, de nummer 2 216 en nummer 2 1 217 rondes. Sure. Dat vind ik een, echt geweldig nou, en uh, jammer dat, dat, dat Jasper uh, of Jesper, uh, die uh, niet erbij was, want anders ja. was ze dik gewonnen. Ja. Goed, maar goed, uh, wel eerste geworden. Totaal, want dit is natuurlijk een sponsor-evenement uh, uh, eigenlijk voor de Stichting Sam, die organiseert voor uh, um, geestelijk gehandicapte kinderen uh, uh, sessies met uh, dolfijnen en dat soort dingen. Oh ja. Uh, ja, werd, Ik meen, 12.500 uh, 12 euro opgehaald en dat vind ik veel geld. zo. Saw... Heel veel geld. Ja. ja. Heel mooi. Dat is, dat was dus uh, gisteren op zondag is dat geëindigd. Ja. Met de, de prijsuitreiking, nou ja, in de Sanfordse krant komt de verslag te staan met foto's, uiteraard. Oké, okay, mooi. Dan Wacht, was er ook nog op het circuit, ja. tegelijkertijd eigenlijk, ja, ja. niet eigenlijk, gewoon tegelijkertijd, vanaf half twee een festival met uh, housemuziek. En, ja. en dat uh, Stam, bam, bam, bam, bam, bam, weet je wel. Ja. Nou, dat werd ook weer terugbezocht. Goede berichten over gehoord. Was helemaal geweldig als je van, ervan houdt. Ja. Dan is er ook nog zaterdag aan de ZRB, de Reddingsbrigade. Zijn twee waterscooters overhandig. Dat zijn ja. nieuwe vaartuigen voor de uh, ZRB waar ze mee gaan rijden. Ja. Zijn al uh, de, de, de, ja, hoe noem je die, Piloten, nou, Het uh, varen, de hè? Weet Doen ik, ze daar toch mee? Sorry? Nee. Varen doen ze daar toch mee, of niet? Ja, ja. Met dit, de Schippers heetten die, geloof ik. Nee, maar jij zegt rijden. <laughs> ah, ja, <laughs> <Nee>. Varen. <Ja. laughs> Oké. Okay. En uh, ze kregen tevens uh, als vervanging voor een oude lentro een nieuwe. En die zijn uh, zaterdag de doop gehouden. Mooi. Dan was er zaterdag ook nog eens een feestje in het Amsterdam Beach Hotel. Ik weet niet of... Uh, of onze grote vriend Charles daar iets van weet? Ben je daar nou, van? Ik, ik weet er vaag iets van. <laughs> Ja, het was weer geweldig. Bent Ben trapt daarop, ter gelegenheid van de verjaardag van de eigenares, dat is uh, Susanne Jansen. En uh, twee jaar bestaan van het Amsterdam Beach Hotel met uh, het restaurant Apple Food. Het was super, het was geweldig, het was goede muziek. Ik heb er genoten, echt waar. Ik moest alleen weer naar iets anders toe, dus ik kon niet tot het einde blijven. Maar dat is meer privé en dat ga ik dus niet zoveel vertellen. Dan hadden we zondagmiddag ook nog eens, en daar weet Dolly ook het een en het ander van, ja. het eindspel van theaterschool Het Nest. Dat was in de krocht. Dat, is een, dat waren drie uitvoeringen. En waar ze in de voorgaande jaren de groepen apart hebben gehouden die dan een eigen voorstelling maakten, hebben ze nu een centrale voorstelling gemaakt en die heette dan het eindspel. Ik moet eerlijk zeggen, en ik zeg het echt uit de grond van Mart, het was in het begin, kon ik er geen wijsheid worden. Het, ik, ik, ik kon er echt niet kwijt, maar gaande de voorstelling werd het allereens beter en beter en beter en ik vond het geweldig wat die kinderen, want er zijn het in feite nog, en een paar jong volwassenen gepresteerd hebben en daar hebben neergezet. De kocht was, toen ik er was, Dolly, dat weet je, die ja. was helemaal vol. Ja. Uh, en uh, uh, ja, we gaan daar natuurlijk ook weer een artikel over schrijven dat donderdag in de de krant komt. Ja, nou dat is mooi. Ja, jo, jo, jo, ik, ik, ga, ik ga heel streng zijn, want ik, ik heb nog een minuutje, dus, dus je moet... Uh, Oké. Okay. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, nee, je hebt gewoon keihard gelijk. Uh, uh, dankjewel. Uh, vanavond nog eventjes in de krocht de popbands van de muziekschool New Wave. Die ja. treden erop. Entree gratis vanaf 7 uur. Leuk, hè? We gaan kijken ja. en luisteren. Is goed. Hé, hey, Joop, ontzettend bedankt voor weer een prachtige verslag en uh, bijdrage... Aan je rubriek. Mijn ja, excuses voor het hoesten, maar ik heb een verschrikkelijke kribbel in de keel. Kan je helemaal niks aan doen? Even ah, een jo. zuurtje pakken. Even naar aanleiding van al die fietsen waar jij het over had, net. Ja. Dan heb ik er nog 9 miljoen voor je meegebracht. <lacht> Katie Meloa. <lacht> en hey Joop, tot volgende week weer. Ja, tot volgende week. Fijne uitzending verder. Ja, Hoi. dankjewel. Dag. <lacht>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 I'm warmed by the fire of your love every day, so don't call me a liar, just believe everything that I say. Nou, daar zijn er Bicycles It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die. 9 miljoen fietsen allemaal Duitsland vandaag. Nieuws bij CFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ik blijf het heel raar vinden hoor, om zo mijn naam te horen. <laughs> maar goed, inderdaad, lieve uh, luisteraars, uh, dit is een update uh, van het regionale nieuws.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 Over twee weken na de herexamens kan de school het juiste slagingspercentage geven. Vrijdagmiddag rond drie uur zijn twee jongens van 17 jaar uit Amsterdam aangehouden... bij een strandpaviljoen aan een strandafgang van Boulevard Banaar in zaken openbare ordeverstoring. Iets voor drie uur kreeg de politie een melding dat er overlast werd veroorzaakt op het terras van een strandpaviljoen door een groep jongeren. Bij aankomst van de politie namen zij de benen richting de boulevard. Agenten wisten op de boulevard een jongeman staande te houden en niet veel later werd nog een andere verdachte aangehouden. Hij was naar het paviljoen gegaan en had zich verstopt onder een tractor van de strandpachter. Daar kon hij simpel worden aangehouden. Beide jongens van Noord-Afrikaanse origine, u had het al verwacht... zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde... en meegenomen naar het bureau. Vrijdag 12 juni om ongeveer 11 uur s ochtends...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 Inlichtingen kunt u uh, doorbellen naar de redactie van Zandvoort Juttertje... op nummer 0651-334318. <tie> Bij een ongeval op de boulevard Barnari in Zandvoort... zijn vrijdagavond drie personen gewond geraakt. Een scooter met daarop twee personen kwam in botsing met een voetganger... Rond kwart voor acht reed de scooter over de boulevard benaard toen een jonge vrouw plots het fietspad opliep. De scooterrijder kon de vrouw niet meer ontwijken en botste tegen haar aan. De scooterrijder met daarop een passagier kwamen ten val... en ook de aangereden vrouw raakte gewond. Ambulance en politie kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben aan alle drie de gewonden eerste hulp verleend... en alle slachtoffers liepen door de botsing meerdere schaafwonden op voornamelijk aan de benen. Nadat alle wonden schoon waren gemaakt en ingetaept... kon iedereen zijn weg weer vervolgen. Agenten hebben nog geholpen met het invullen van de schadeformulieren. En de jonge vrouw die in Zandvoort op vakantie was... is door haar vrienden naar hun vakantieadres gebracht. De auto van burgemeester Bernd Schneiders van Haarlem... is zondagnacht in vlammen opgegaan... De autobrand aan het Diaconessenplein werd rond één uur ontdekt... waarop direct het brandweer werd gealarmeerd. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen meters hoog boven de auto vandaan. Naast de auto van de burgemeester stond een ernaast geparkeerde wagen in de brand. De brandweer heeft het vuur geblust... terwijl de burgemeester naar de bluswerkzaamheden kwam kijken. Hij werd gewekt door twee zware knallen... en dat bleken de ontploffende banden te zijn... De politie heeft een vermoeden van brandstichting. Vooralsnog gaat de politie er niet van uit... dat er bewust voor de auto van de burgemeester is gekozen. Naast de twee wagens die zwaar beschadigd raakten... is een geparkeerde scooter zwaar beschadigd door de brand. Een boswachter van PWN heeft maandagochtend een verwarde man gevonden... De politie zocht de man met onder meer de politiehelikopter. Dat meldt de politie via Twitter. De man is naar een psychiatrische instelling in Amsterdam gebracht... en er werd gezocht in de omgeving van Boulevard Barnaar. In tankstation Compaan aan de Rijkstraatweg in Bennebroek... is zondagmiddag een gewapende overval gepleegd. De overvaller kwam het tankstation binnen, bedreigde een personeelslid en vertrok vervolgens met een onbekende buit. De dader, in zwarte kleding, ging er hardlopend vandoor, stak de weg over en verdween in het bos achter speeltuin Linneushof. Vanaf dat moment ontbreekt het spoor. Op het moment van de overval was het erg druk rond het bosgebied. Veel ouders vertrokken met hun kinderen uit de speeltuin. Er waren dus veel potentiële getuigen als dus de politie. Bij de overval is niemand gewond geraakt... maar een personeelslid is wel erg aangedaan. De politie is een grote zoekactie gestart... waarbij ook een politiehelikopter en honden zijn ingezet. Via Burgernet heeft de politie een oproep verspreid aan mensen... om 112 te bellen als zij de dader zien. En dit was dan het regionale nieuws.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 Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. De noord- tot noordoostenwind neemt af naar zwak en de temperatuur daalt naar een graad of acht. Morgen hebben we opnieuw een mix van zon en van wolken. Het blijft droog en er waait een zwakke noordenwind. De temperatuur stijgt opnieuw naar 17 of 18 graden. En dit was dan het weerbericht. Nou Dolly, hartelijk dank. Houd je een nou. beetje van de Rolling Stones? Een beetje, ja. <lacht> <hijen> nou, die ben ik een brave volledig opnieuw gemasterde uh, CD-LP uh, Sticky Fingers. En daarvan uh, Brown Sugar... Sorry, Mike Dane, wie is het precies? Want mij zegt het niks. Ja, want uh, kijk, uh, Joop heeft het heel druk gehad het afgelopen weekend. Maar ja. ik heb ook van alles meegemaakt. Mm -hmm. Ik was bij de, ook op het circuit hoor, waar, waar die fietsers aan het fietsen waren. Ja. Maar ik was er zondagmiddag en ik was daar op uitnodiging van Mike Dane, inderdaad. En Mike is een, uh, een zanger, die, die woont hier al een paar jaar in Zandvoort. Hij was altijd bouwvakker. Ja. En hij altijd een vrolijke bouwvakker trouwens. En op een gegeven moment zei iemand in driehuis tegen hem... jongen, je, je bent met het verkeerde beroep bezig. Je moet zanger worden. Uh -huh. Nou, daar zag hij eigenlijk, dat heeft hem wel de ogen geopend. Hij is toen uh, zanglessen gaan nemen en... Uh, Gisteren is de release geweest van zijn tweede single van Zomerson. En daar was ik ook even naartoe. Heb ik een interview met hem gedaan. Hoe was het met die eerste single? Want als er een tweede is, is er ook een eerste. Je, hoe is het daarmee gegaan? Ja, gaan? Uh, nou, daar hebben we het eigenlijk niet meer over gehad. Want <laughs> we, we kijken liever vooruit en dan uh, weet ja, ja. je wel. Dus okay. uh, dat was uh, uh, Dromen, heette die, uh, heette die single. Hij was nog even een uh, van Dromen ja, van de Zomerson. Ja, zeg maar. ja, ja, nou, ja. We gaan, we gaan er even naar luisteren. Ja, leuk. Als en mijn danen? Uh, ja, als je. Ja. dan komt hij aan. De zon die staat te stralen, het strand weer afgeladen. De lucht die is zo hemelsblaad.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 Achtend mijn dromen, gooide alles van je zonder een pardon. Al die warme dagen, ons westen gaan jagen Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerzon.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 Tot in de late uren, hoor je alles Zonder een pardo. al die schone nachten en was weer even wachten. Nu is die tijd weer hier samen in de zomerzone. De zomerzon met Mike Dane. Ja, ik zei net, het zegt me niks, maar nou kan ik hem zie. Ja, dat zegt ja. me natuurlijk wel wat, want hij is zelfs nog in mijn programma geweest. Ja, in Sandvoort draait door, hè? Ja, natuurlijk. En toen had hij nog uh, had hij een keelontsteking, dus toen heeft hij alleen maar... Uh, ja, een, precies. We hebben alleen een interview met hem gedaan, maar ja. hij ja. komt uh, terug... en dan uh, komt hij ook hier in de studio zingen voor ons. Nou, helemaal gezellig, want uh, een hele leuke plaat. Uh, gezellige plaat. Het, uh, ja, echt een echt... zomerhit, hè? Ja, hij is, op ja. hij is op tijd, wat dat betreft. Want, ja, zo is het. Uh, Halverwege de week, dan dreigt het zomer te worden, dus... Ja, ja, wij wensen ja. hem natuurlijk vanaf uh, onze plek hier natuurlijk heel veel succes met zijn nieuwe zingen. Uiteraard, natuurlijk. Nou, Dan nou moet je hem nog uh, geplug krijgen nationaal ook, he? Dat zou mooi zijn dat je, dat je ja. ja. Lokaal kunnen we natuurlijk ook een hoop betekenen voor een artiest, he? Dan kunnen we mm. gewoon uh, kunnen we maar uh, internationaal of nee, net nationaal, internationaal met een Nederlands plaatje dat zal wat minder makkelijk gaan. Ja. Alhoewel, je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. kentel. Zo is dat. Uh, ja, ja, Dolly heeft me alweer de botten getrokken zie ik. Die. Wat zeg je nou? Je hebt de open getrokken de fles getrokken Ik? Ja, je neef kunt tellen. Oh, je neef kunt tellen? Ja, ik weet niet eens wat ik lul, man. Uh, Mike Daden was dat luisteraars. Ja. Het uh, was, was druk op zijn, uh, op zijn. Het was heel druk en er was niets aan het toeval overgelaten. Het was zo perfect georganiseerd. Door ja. zijn vrouw Anita en uh, Roy van Buringen. Die, uh, die uh, was daar ook aanwezig. En die heeft het ook uh, mede georganiseerd. En, uh, nee, uh, er was van alles. En overal is aangedacht. Het was berendruk. Er was een hele grote en goede line-up van artiesten. Die, uh, die hem zijn komen ondersteunen om daar te zingen. Ja. Dus nee, fantastisch. Ja, ik en ik iets... ben uh, ook nog even bij het Wapen geweest gistermiddag. Want daar was een heel leuk optreden. Ook om de zomer aan te kondigen van Michael Knubbe en uh, Johannes van Sta. Oké. Okay. Ja, was ook heel gezellig. En tegen de tijd dat ze gingen optreden, liep het hele café vol. Dus ook daar hing een waanzinnig leuke sfeer. Nou, Dolly, jij hebt ja. ook een leuk weekend gehad dan, hè? Ja, ik, heb, uh, ik ben net als Joop op toeneen geweest. Maar ik, ja. heb, er waren zoveel evenementen, dus... Ook Jaap Koper was op stap. Want daar heb ik zaterdag weer mee gezeten. Heel gebroedelijk bij, uh, bij die uh, voorstelling van het nest. Ja, ah, kijk. Ja. Ja, hij, uh, uh, die Roy van Buringen. Ja. Die ken je wel, Roy. Hè? Ja, natuurlijk ja, ja, ja, ken... ken ik Roy. <laughs> die, uh, die was close met Wilman Nalinga. Had je het gezien? Nee? Ja, dus met de stond op een foto. Oh, hè. van de Telegraaf. Ja. Ja, dat, oh, was dat Wilma Nanning? ik vond het er al F, zo bekend voor. Echt uh, van een roddel. Dit was echt van een roddel. Ja, ja, ja, ja. ja. Je moet hier rooi mooi in de gaten houden, Ja, <laughs> ja, voordat je het weet, hè? Zij vond met in? grote koppen, ja. Hé, hey, maar even alle het op <laughs> ja. een stokje. Ja, jouw weekend was unforgettable, toch? Zeker. Nou, dat ja. ga ik dan eventjes draaien van Netkinko. Die zit nou allemaal weer hef. Ik weet het niet. Ja, ja Takkeri, man. Wat ben ja, je allemaal aan het doen? Takkeri, inderdaad. Dat is waar. Unforgettable. Though near our fire. Like a song of love. That clings to me How the Father of you Does things to me Never before Has someone been more Unforgettable In every way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 Unforgettable too.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 That someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Ja, hetzelfde Wimmer heeft hij ook een keer opgenomen met zijn dochter samen, natuurlijk. Met uh, Natalie Cole. We gaan even naar Rio. Doen we het mee, Woods? Dat was toch best wel een goed duo hoor, dat dat mij met grote hits als Rio, hè? Ja, ja. Ja, ik kijk op een klokje door, we gaat het allemaal snel, hè? Het is toch niet gewoon? en volgende week om deze tijd weet je waar ik dan ben. Nou, nou, nou, nou, Ik lach lekker in mijn vuistje, ik lach in mijn vuistje. Ik lig op Mallorca dan. Oh, wat heerlijk. Ja, bij het zwemmen of misschien wel op het strand. Ja, ja, wie weet of maar. Of misschien zit ik binnen en stort ik op de buiten. Of misschien ben je lekker uh, door de berg aan het rijden. Want kijk, als je naar Mallorca gaat, dat is ja. echt een, een parel van dat gebied. Ja, dat is zoveel moois te zien. Ja. En je zou nog naar, uh, naar dat plaatsje gaan, hè, waar Chopin gewoond heeft. Maar oh, jij hebt er gewoond, hè? Met Short zand. Ja, ik heb op Mallorca gewoond, ja. Oh, dan, moet ik, uh, dan ga ik nog even met je bijpraten. Ja, dan. Dan toch? Ja, ik moet even weten waar ik allemaal naartoe moet naartoe. Ja, ja, ja, ja, is prachtig. Het even lekker ja. worden. Ja, ja, zo is het. Hé, hey, uh, uh, kijk, ik moet een auto huren daar, maar ik weet niet hoe. Ja, dat weet ik nee. ook niet. Nee. Ik kijk of iemand anders het ook niet weet. Penny Nijman, die weet het ook niet. Nou dat nee. kan ook niet, met die leeft niet meer naartoe. Het is dus een keer met mij te wagen. Maar ik weet niet hoe. Ik zou iets willen zeggen, want er is veel om uit te leggen, maar ik weet niet hoe. Nee, maar wij vast afscheidsluisteraars. Dank u voor het luisteren. En uh, ja, wat ons betreft, doei tot, tot gauw weer. Tot gauw weer, hè? Ja, zo is het. Tot morgen wat mij betreft. Ja, dan is en die, ik uh, donderdag weer. Ja, gezellig ja. Oké, okay. <laughs> hallo. Tot gauw. Te delen, maar ik weet niet hoe.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 Ik zou je kopen, mijn ziel en zaligheid verkopen, maar ik weet niet hoe. Weet niet hoe, weet niet hoe, weet niet hoe. Ik zou je willen ringen en als een lijst te laten zingen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen gooien en nog geleidelijk ontdooien, maar ik weet niet hoe.